Tweede uur is afgetrapt met de Pendants. En deze band komt uit Friesland. En ze hebben niet zo lang geleden... een soortement van talentenwedstrijd... in hun provincie gewonnen. Vergelijkbaar eigenlijk met Rob wordt Wat wij doen hier in Haarlem en in omgeving. Want dat is wat wij volgen. Dat hebben we een lange tijd gedaan. En dat doen we nog steeds. En eigenlijk is de Pendants... Is dat voor hun aardig uitgekomen. En ze hebben er toch ook nog een leuk bedrag aan overgehaald. Wat ze dus weer steken in hun muziek. En juist dat vinden wij weer heel erg leuk. Want uh, Nothing to Fear is zeker, uh, nou niet alleen hier, radiowaardig. Maar ik denk eigenlijk dat hij ook uh, wel naar uh, een landelijke zender uh, mag, wat het mij betreft. Maar wie ben ik? Ik ben slechts maar een uh, doorgeefluik hier in, uh, in Zandvoort. En meer dan, meer dan ook niet, eigenlijk. Uh, deze dame komt met haar band uit Utrecht. En ze zijn eigenlijk ja, min of meer eind 2015 echt begonnen met, uh, met hun werk. Uh, dit nummer dat moet dan weer op een volgende EP gaan komen. Breaks My Heart van Jo Marches. Naar de maan gaan, hoewel er zijn al uh, ja, verhalen uh, in de technologische wereld, in de, in de ruimtevaart eigenlijk al. Uh, gaan er verhalen op uh, dat we dus wel mensen moeten uh, ja, laten emigreren naar Mars. Dus het zou, zou maar kunnen. Maar er is uh, sprake weer van dat er maanvluchten zouden moeten zijn. Velien had het erover naar de maan. Jo, Mars is daarvoor met Breaks My Heart. En nu uh, zijn we gewoon toegekomen aan een rondje Zandvoort. Want uh, deze heren komen beiden uit Zandvoort. De een woont iets dichter bij de studio dan de ander. Maar het is wel heel erg leuk om ze in één blokje van twee uh, te zetten. Koen Alvarez met Hell or High Water. En daarachter Ruud Houweling met Why We're Here.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 It's time to rescue her I am ready, I can swim try She Why we're here, this is why we're here. Grappig was het verhaal achter dit, dit, deze song. Ruud vertelde toen hij bij ons hier in de studio was... helemaal aan het begin van de zomer eigenlijk, in het voorjaar nog... vertelde hij van, ja, zit ik naar buiten te kijken... s'avonds laat met de manen erop... En dan zie ik ineens mijn buurvrouw en die kijkt ook naar de maan. En op dat moment, zonder van elkaar te weten... schiet er ineens het een en ander door mijn hoofd. Ik schrijf het liedje en dat is dit geworden. Why we're here. Zoals van wat doen we hier op aarde. Dat is een beetje de korte de strekking van het verhaal. Hell or high or water van Koen Alvarez. Die heeft gewoon maar een paar stappen nodig gehad... om hier naar deze studio te komen. Ruud had zijn fiets nodig... Maar goed, het kan allemaal. Beiden wonen hier in Zandvoort. En, ik ga je nu alvast vertellen... er komt nog iets uit Zandvoort voorbij. Dus dat kan ik je in ieder geval verklappen. Nu nog niet, want hier gaan we weer even met wat pittiger werk... naar Zika met Sugar is Mine. Hey Een, een, een, een beetje een oude liefde, eerlijk gezegd. Race the Ace uit Rotterdam. Een van de, de eerste penklusjes die ik kreeg van de pop-unie... was uh, het reserceren van het werk van Race the Ace. Nou, daar uh, ging het allemaal wel uh, goed en crescendo mee. En want later zijn de, de heren ook nog eens een keer opgedoken... bij 3 voor 12 Rotterdam, dus... Het begint zijn vruchten af te werpen wat betreft deze band. Walk My Way. Dat is ook ergens terug te vinden op een van de gebruikelijke kanalen. Als het gaat om clipjes te bekijken YouTube, dacht ik, daar kun je het terugvinden. Daarvoor hoorde je Nausicaa, Sugar is Mine en over stevig werk gesproken... Dan moet ik, als het goed is, moet ik er eigenlijk nog eentje er nog even tussen friemelen. Dat wordt nog lachen, dit, dit verhaal. Maar laat ik eerst eventjes dit nummer er even bij halen. Want het is eigenlijk zoiets onder de, de noemer Rock'n'Roll Forever. Lijger en Gypsy Salto. Dit uh, komt dus van het uh, tweede gedeelte van die EP die ze hebben uitgebracht. Uh, Niet zo lang uh, geleden. Void Machine Part 2 van Temple Renegade. Daarvoor Triangle met Stand Up. En daarvoor hadden we Leiger met Gypsy Salto. Dus wat dat er gaat, ja, alleen maar leuke uh, muziek tot aan tien uh, uur. Uh, Trip to Dover is dit met The Birth of a Hero... I'm Ja, het is uh, alweer bijna zover. Uh, dan zeggen wij eigenlijk altijd in koor... Tot volgende week. Dan hebben we dat alvast even gezegd. <laughs> Want volgende week is er gewoon weer een nieuwe aflevering. We draaien er nog twee. Nexus Shape en Trip to Dover heb je net uh, gehoord. En de laatste twee die je nu gaat horen... tot aan het nieuws van 10 uur. En dan uh, zijn wij uh, volgend jaar weer zijn van Alaska met Plea for Peace en My Darlingson van Danella Smith. Straks Benno. Dag! And lovers will die of age And no one ever dies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 Dus nog, eh, Wat heeft dat nou, uh, ja, wat uh, is een ge gevalletje van slecht uittimen? Is dit in ieder geval. Play for Peace van uh, Alaska is een beetje gebaseerd op het uh, verhaal van John F. Kennedy. Hebben die jongens een beetje uitgebracht op het moment dat dat uh, zoveel jaar geleden was en dat die, uh, ja, dat die archieven ineens opengingen en er waren niet echt veel schokkende dingen uh, erbij gekomen. Uh, dat is een beetje het uh, verhaal over de uh, plea for peace. Het pleidooi voor de vrede. Nou, die zal toch wel uh, nodig moeten zijn, ook in 2018. Uh, nu ga ik echt even fatsoenlijk afscheid nemen voor een, uh, van dit jaar. Dat hadden Marcus en ik eigenlijk al uh, hiervoor al gedaan. Met uh, uh, te zeggen dat wij volgende week weer zijn. Maar dan in het nieuwe jaar... En dus zullen we er ook wel weer alles aan gaan doen... om de komende tijd ook weer de nieuwe dingen hier in de studio te laten horen. Sowieso, ergens halverwege januari... ik denk ergens in de derde week van januari... zul je weer een compilatie gaan horen van de tweede voorronde van de Rob Akda Award. Nou, nu is het echt ver. Tien uur straks uh, het Peaceful Radio verhaal van Benno. En dit is tot aan het nieuws van tien uur... My Darling Son van Danella Smeet, de gast van vorige week. Dag! The mood is gloomy, dreaded, uit. will be gone. The trees are naked, have left their summer wings and their crown. Yeah.